Vooral meegens met het NOS-journaal. De kolencentrales in Duitsland moeten over 20 jaar dicht zijn. Een speciale commissie zegt in een advies aan de regering dat de centrales stapsgewijs moeten worden gesloten. In 2030 zou in Duitsland al de helft minder elektriciteit met kolen moeten worden opgewekt. In Malaga, in Zuid-Spanje, is een minuut stilte gehouden om Peuter Julen te herdenken. De gemeente heeft drie dagen van rouw afgekondigd nadat duidelijk was geworden dat het kind niet meer leeft. Vannacht werd de peuter uit de put gehaald waar hij in was gevallen. Het Spaanse Koningshuis en de regering hebben de familie van Julen gecondoleerd. Bij een ruzie op een station in Neurenberg zijn twee mensen door een trein overreden. Vier mensen kregen daar vannacht ruzie... van wie er drie op de rails belanden toen er net een trein aankwam. Eén van de drie kon nog op tijd wegkomen, maar de twee anderen niet. Het zou gaan om jongeren die van een feest kwamen. Vorig jaar zijn 640.000 mensen in Nederland gestopt met Facebook... blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek. Dat komt door gebrek aan vertrouwen na enkele schandalen. Facebook, de nummer 2 in de top 10, heeft hier nu iets minder dan 11 miljoen gebruikers. WhatsApp, de nummer 1, heeft er 11,5 miljoen. Een petitie om Loekie de Leeuw terug te halen op televisie... is in één dag tijd ruim 10.000 keer ondertekend. Loekie de Leeuw was een animatiepoppetje... dat in de sterblokken tussen de reclamefilmpjes te zien was. In 2004 stopte de ster ermee omdat het te duur werd. NPO Radio 2 is een actie gestart om Loekie terug te halen. En nu de petitie zo aanslaat, gaat de ster erover nadenken. Japanse tennister Naomi Osaka heeft de Australian Open gewonnen. Ze versloeg in de finale Petra Kvitova in drie sets. Het is Osaka's tweede Grand Slam titel. Vorig jaar won ze ook de US Open. Door deze overwinning in Melbourne is de 21-jarige Osaka ook de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Het weer vooral in het noorden periode met regen, 6 tot 8 graden is het en er staat vrij veel wind. Dit was het NOS Journaal.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 Onder de volgende artiest die won in 1965 een gouden harp voor zijn hele werk. En in 2005 werd hem de Edison Uvreprijs Lichte muziek uitgereikt vanwege zijn enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. En op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 Uvreprijs vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek. En vanwege zijn immense populariteit onder het publiek van Radio 5. En in het radioprogramma Stenders uh, Laat Vermaak zit het onderdeel hoe je, hoe je Heette. Dat ben ik vergeten. Naar een van zijn liedjes. En in de film Zwartboek werd het nummer uh, Oude taaien van hem gebruikt. Hebben we hebben het natuurlijk over uh, Eddie Christiani. We hebben een heleboel mooie muziek gemaakt. En vandaag heb ik voor je ogen als lichtende sterren. Ja, want... Zwarte Riek met al, alle apies in de Artus. En daarvoor hoorde u muziek van uh, Jan Korduwener met een dansliedje Dijnt. U luistert toch steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Met zometeen op de radio, de Furayos, was een Amsterdamse zanggroep. Dat uh, eind jaren 50 bekendheid vergaren met covers van onder andere de Everly Brothers, McCoy Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. De voor Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door José en Jan Schouten... Ria Lubberink en Dick van Niehoff. En nadat nou, ze het cabaret daarom onbekenden wonnen in 1957 was dat... Er werd hun eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En u hoort ze nu, de voorraaio's. ik zie je elke morgen, ik zie je elke middag, ik zie je elke avond. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Wauw!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 zie elke middag, zie elke avond weer, drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Quel, well, quel, well. zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? wil de hele morgen, quel de hele middag, wil je bij je zee?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 Cool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 Het is een lente Symphonie in haar stem hoor ik een liedje, melodietje. Het is een liedje met een laag. Dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag.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 Mijn Sofietje is een symfonie. Zij dronk randja met een ritje. Mijn Sofietje op een Amsterdams terras. Toen wist ik dat mijn Sofietje de liefste was. U hoorde de muziek van Johnny Lyon En ik denk een van zijn grootste hits, Sofietje... Daarvoor hoorde u het orkest zonder naam met het lied van de IJssel. En de volgende bands werden opgericht op 1 september 1926... als cabaretorkest voor het cabaret Le Goetz in Amsterdam. En dat was natuurlijk onder leiding van Theo Ude Maasman. En zodoende groeide het uit tot het bekendste dansorkest van Nederland. En het soort muziek dat ze speelden kreeg bij de christelijke KRO en de NCRV... geen voet aan de grond en werd zelfs als minderwaardig beschouwd. In 1933 werd het eerste radioconcert gegeven voor de Fara. En er zaten nog meer dan 2000 volgen. En vanaf 1936 werden de Ramblers zelfs het vaste huisorkest van de socialistische omroep. En de Ramblers introduceerden zo de swing in Nederland. Zegt Bulteman was de motor achter de Nederlandse succesliedjes als Wie is Loesje? Het proces van Pietertje Swing. Meneer de Baron is niet thuis. En de Ramblers gaan naar Artis. Dat is van Paul Roda. En weet je nog wel, die avond in de regen. U hoort ze nu, Ramblers met over.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 Aan feest bij elkaar als het gehad paar over vijfentwintig jaar. Sties bij als het gehad and over 25 jaar. Over 25...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 Je voor de romanistiemeling. Kent u het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid thuis? Een nou, staaf voor hoe bestaat het? Waterverf, wijt u in den? De pol Politiek is waterverf, daar doen ik niet aan mee. Je stort je eigen in het verderf, je zaak in de prei. En is er soms ebel of je lellen zegt dan maar. Ach, niet de prija alleen, En het is voor elkaar. Please know. You stick to Z. Oh 1947 door Simon Sint. Ik heb het over de Chico's. De eerste hit van de Chico's afvangrijk bestaande uit Simon Sint. En Beb en Nico Veltenberg was koel helder water. Een vertaling van de Amerikaanse Cool Creek War. De Nederlandse tekst werd geschreven door Simon Sint. De opvolger was S'avonds als het kampvuur brandt... met de tekst van André Meurs. Die ook de meeste teksten voor de cocktail Trio schreef. Andere bekende liedjes uit die tijd waren Goudkoorts... Cigarettes Whiskey en Wild Wild Woman... En het trio hield in 1960 op te bestaan, toen Beb en Nico naar Australië emigreerden. En in 1967 keerden ze terug naar Nederland. En gingen ze verder als de bouwmeesters. En ze scoorden in 1973 een kleine hit met Geef ze hun huis, bijna tegelijk met de terugkeer van Beb en Nico Richters, Simon Sint gesimuleerd door gestimuleerd door de platenmaatschappij. De Chicos opnieuw op, nu in een nieuwe bezetting. Er werden nieuwe liedjes geschreven. meestal door Simon Sint en Frans Doelart. Veel oude liedjes werden met een nieuw arrangement opgenomen. De groep heeft toch tot in de tweede helft van de jaren zeventig bestaan. Daarna viel definitief het doek voor het trio. En hoe wordt ze nu de Tsyko's met Toeter van Papier?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 Dit hem bij de minst dan zeven veel plezier. Toen riep zij naar beneden, zo'n prachtig speelt geen tweede. Kan boven en niet mede, die doet er van papier. Wie meisje hoopt te trouwen Die moet dus goed onthouden Het meest van alles doet hem Kennis bij een kennisziek. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door doordoller. Ze zijn nu mijn Manel. Ik dacht nou wel, die Nel, die is het wel. Wij dronken later samen in borel. Ik was helemaal doordoller. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 Ligt aan Madeleine Ik heb je in de laatste tijd zo eens geobserveerd Daar heb ik heus geen spijt van want het heeft me iets geleerd Je weet je leuk te kleden dat heb jij op velen voor Maar één ding moet me van het hart dat licht steeds toch bedoel Je ziet er leuker uit met een hoed Hoedje, dat staat je goed. Geloof me kind, ik vertel je geen verhaaltje. Ik zie je liever met een hoed dan met sociaaltje. Bij sport en spel, je kreul er in de wind. Maar gaan we uit, zeg weer je, lieve kind. Zie ik je gaat met een hoed, en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker moet. Bij sport en spel, je krul er in de wind. Als Als een jongen met een meisje wandelen gaat Vraagt hij, zie de gij mijn heren Voor een maakt een meisje zich dan kussen laat Vraagt hij, zie de gij mijn heren En de nieuwe, nieuwe vraagje Stemt het paardje o oh, zo blij op je antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij Doe je ruimte met mijn moesjaats, liefste migda is, zie de geheime heren Jij ze ruift zijn, wie lieve is, ik zie je toch zo geren En zo blijft de wereld draaien, door de vluchtje romantiek Daarom vraag ik, zie de geheime heren met muziek met muziek, U hoort de muziek van de spelbrekers hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Met een medley van al hun grote hits. En daarvoor het Leddy-trio met Helemaal Door Dollen. En we gaan door met nog veel meer mooie Nederlands muziek. En als u nou denkt dat ik heb een stukje gemist. Of ik wil het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. De volgende plaat is Rippen van de Regen is een single van de Nederlandse zanger Rob de Nijs. In de hitlijst van toen kwam de single op de vierde positie. In totaal werden er bijna 100.000 exemplaren verkocht. En dat was in uh, 1963 tot deze plaat uitkwam... om precies te zijn 7 juni 1963. De tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid... die versterkt wordt door de vallende regen. Het nummer is een cover van het liedje Rhythm of the Rain... van de Amerikaanse groep The Cascades... Gecomponeerd door Jean-Claude Gumou. En Gerrit Den Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder de pseudoniem Lodewijk Post. En de zanger wordt begeleid door zijn vaste begeleidingsband, The Lords. En een koor en orkest onder leiding van Jack Bulterman. En een Rijk werd de Rijs niet van zijn hit. Het nummer was onderdeel van een totaalcontract van drie albums. Waarvoor de Rijs en de Lords in totaal gezamenlijk slechts 150 gulden kregen. Ja, en dat was in die tijd een hoop geld, maar. Ik denk als we betere afspraken gemaakt hadden, dan, dan, dan hadden we er een paar nulletjes achter kunnen zetten. U hoort hem nu, Rob de Nijs, met Ritme van de Regen. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt, we waren zo gelukkig zijn. Maar nu is dat verleden tijd. De regen gaat bijstromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis. Omdat je met m'n hart verdween Kom vertel me regen wat ik voel Maak haar hartje vurig want ze is zo koel.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 Ik sta. gehoopt dat jij op mij zou wachten maar jij kreeg plotseling andere gedachten ik heb mij verstaan Ik nu steeds te dromen, ik zie daar meisjes gaan. De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie.